met het NOS-journaal. Kuwait heeft uit voorzorg de productie van olie en benzine verlaagd. Aanleiding zijn de aanhoudende aanvallen van Iran en Iraanse bedreigingen... richting schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Volgens het staatsoliebedrijf van Kuwait... is het beperken van de olie- en benzineproductie nodig... om risico's te verkleinen en het bedrijf draaiende te houden. De maatregel kan de olieprijzen verder opstuwen... waardoor benzine aan de pomp mogelijk nog duurder wordt. De VS claimt 42 Iraanse marineschepen te hebben vernietigd. Volgens president Trump is ook een groot deel van de Iraanse luchtmacht en de telecommunicatie uitgeschakeld. Trump herhaalde dat de aanvallen nodig waren omdat Iran te ver was in het ontwikkelen van kernwapens. Meerdere amerikaans israëlische aanvallen van de afgelopen dagen... ...waren mede gericht op faciliteiten die verband houden met het nucleaire programma van Iran... Zweden heeft gisteravond een schip geënterd dat vermoedelijk onderdeel was van de Russische schaduwvloot. Volgens de kustwacht voer het schip onder Chinese vlag en was het onderweg naar Sint-Petersburg. Rusland gebruikt vaker schepen onder valse vlag om de sancties tegen het land te omzeilen. De Zweedse kustwacht is een onderzoek begonnen. Voor de vierde keer in zijn loopbaan heeft Tadej Pogacar op een indrukwekkende manier de Strade Bianche gewonnen. De wereldkampioen kwam na een lange solorit alleen over de streep in Siena... met een voorsprong van één minuut op de Fransman Paul Seixas. De Mexicaan Isaac del Toro werd derde. Verrassende winnaar bij de vrouwen was Elise Chabé. De Zwitserse ploeggenote van Demi Vollering was de beste in een kopgroep van acht. Puk Pieterse en Marianne Vos zaten ook in die kopgroep, maar ze kwamen te kort op de steile aankomst. Pietersen werd beste Nederlandse op de zesde plaats. Vos eindigde als zevende. Het weer, vanavond opklaringen. Alleen in het noorden bewolking en kans op mist. Morgen begint grijs en nevelig. In de zon. dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Eefgroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you. Het is nu eindelijk een feit. Ik ben je kwijt. Ik ben je kwijt.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 Soms naar leugen leugens zoekend voor mij staat Je lachen en je harde stap weergaan niet meer op de trap Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren En ik niet nacht te lang te luisteren Het werd is wel wat groot voor mij, maar zelfs daar ben ik nu vrij Gelukkig zonder jou Nu ik niet meer van je hou Mijn leven krijgt een nieuwe kans Ik ontwong nog net op tijd te dans Ik ben gelukkig zonder jou Ik dacht dat ik dat nooit zou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 Dat voor we samen waren Het voeteneinde van het bed Bij de verwarming neergezet Ik ben gelukkig zonder jou Nu ik er niet meer van je hou Mijn leven krijgt een nieuwe kans Ik ontsprong nog net op tijd te dan Ik ben gelukkig zonder jou. Ik ben gelukkig zonder jou. Zo, dat was hier dan. Onze Harlemse zanger Devin Donovan. En ik ben gelukkig zonder jou. Welkom bij het tweede uur. En als je zit eten, eet smakelijk. We gaan verder met Mick Hennen. En hebben het over een gekke huis. Een ben donker, ik ben alleen. Een leuke dame, kom naar me toe. Ze zegt doe mee, we zijn nog lang niet moe. Ze bleef maar lachen en. Ging... Steeds later, maar ik wilde niet weg. Ze zei, kom mee, dan gaan we naar mijn flat. Ik zei, wacht even, het is hier nog te gek. We gaan nog door, ik wil nog lang niet naar bed. Na een paar drankjes was het echt gedaan. En zijn we samen naar huis gegaan. Het is hier een gekke huis en nog allemaal gezongen door Mick Herren. En uh, ja, ik zou zeggen, allemaal nog een uh, welkom bij het tweede uur van ZFM Zandvoort. En wij gaan uh, verder met uh, Els Bakker. Ja, Els Bakker. En zij hebben het over, uh, maar als je straks toch gaat. Jij liet mij zo vaak, nachtenlang wat. Zonder dat ik wist waar jij dan zat Alles spookte dan door mijn gedachten Zat jij bij vrienden of dat jij misschien een ander dan de nieuwe van Els Bakker en maar als je straks het toch gaat ZFM Zandvoort en dat allemaal op 106.9 DAB plus 9a en natuurlijk www.zfmartisten.nl. en daar kan je dus meekijken, meeluisteren op de link die jij zelf wilt en uh, wij gaan nog een plaatje draaien en dat doen we met Frank van Netten. en jij bent mijn alles en zometeen gaan we iemand bellen Om op te noemen. Het zit allemaal in mijn hoofd en dat maakt me moe. Ik heb je zoveel beloofd, maar ook echt spijt van dingen. Maar wat echt is, dat is mijn liefde voor jou. Kom eens even bij me en luister naar wat ik zeg. Ik heb weinig gedaan, maar ik ben echt niet zo slecht. Jij bent mijn oudste. Vanette en jij bent mijn alles. En aan de telefoon hebben wij Maarten. Segers. Maarten, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, de liefde staat op mijn lijf geschreven. Ja, mijn laatste single. Ja. Mijn, ja niet mijn laatste single, maar mijn maar ja. laatste. Uitgebracht, ja. Ja, ja, ja, single. Ja, de ja, laatste uitgebrachte single, moet ik het goed zeggen. Ja, ja. ja, ja. we komen wel wat meer aan. Ja, dat klinkt voor prettiger. Ja. Hé, hey, en ja, uh, Staat het ook op je lijf geschreven of... Uh? Nou ja, uh, er staat wel wat op mijn lijf geschreven, maar uh, nee, niet de single en niet de stad Nijmegen, maar uh, oh. nee, het is... Uh, <laughs> nee, het liedje is tot stand gekomen eigenlijk voor de muziekwedstrijd Keizerslag, uh, muziekwedstrijd door Nijmegenaren, voor Nijmegenaren en uh, die heb ik ook gewonnen. Ja. En de uh, opdracht was eigenlijk van een mager een liedje over uh, wat eigenlijk over de stad Nijmegen gaat. Ja, uh, en wat is er nou mooier over de stad te praten en te zingen als uh, waar je vandaan ook geboren en getogen bent. Ja, dus uh, de hele stad uh, Nijmegen, die kent jou nu? Er zijn er heel veel mensen die mij niet kennen. Ja. <laughs> <laughs> Gelukkig maar, hè, ja, ja. Dat, dat doet uiteindelijk wel voor. Hein? Ja, inderdaad. Alleen ja. maar goed. Ja. Weet je, en, uh, nou ja, deze single heb je uitgebracht. Uh, ja, liefde voor de stad eigenlijk. Ja, maar ja, je kunt het op alle manieren interpreteren. Hè. Liefde voor een vrouw, liefde voor... Ja, ja maar. goed. Dus uh, je kunt het... Uh, ik maakte van de week een opmerking, ik zeg van, ja, over Brabant. Uh, Guus Meeuw zingt over Brabant, dan zingen ja. ook de Groningen mee. Dus ja, waarom zou je over de stad Nijmegen kunnen zingen? Nou uh, ja, ja, inderdaad. Dat, uh, ja, waarom zou dat niet kunnen? Nou ja, iedereen kent Nijmegen natuurlijk van de Vidaagse. En dat ja. is... Uh, ja, dat is Nijmegen uh, zeker bekend om. Ja, ik heb hem zelf dus, ooit, uh, ooit uh, ook ooit mogen lopen. Nou, dat vind ik heel knap dat ik hem gelopen heb. Ik heb alleen van de zijkant meegelopen gelopen. Oké. Okay. Zeven <laughs> dagen lang, dus ik ook een 4 -daagse. Dus Ik was bij ons een maar, ja, ja, maar ik maar heb, heb dus zelf nog nooit gelopen. Ja, ja. Ja, ik, heb, ik heb hem toen gelopen, maar toen liep ik nog in het groen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik vind dat heel knap hoor. Ik vind het heel knap. En, uh, ik vind het mooi als de stad Nijmegen, dat ze dat toch zo kunnen organiseren elk jaar. Zonder echt noemenswaardige problemen. Ja, ja het is gewoon echt een feestje waar eigenlijk de hele regio hier naartoe leeft. Ja, het, het, ja, het leeft nog steeds. weet je Er zijn nog steeds overvolle aanmeldingen voor de, voor de vierdaagse van Nijmegen natuurlijk. Ja. En, en, en ja, dat, dat neemt alleen maar toe en het neemt niet af. Nee, daarom. En, en dan is het mooi als je daar uh, een onderdeel van kunt zijn straks. Ja. Ma maandagavond, metrics Live op de Wannekaart, voor 10.000 mensen mag ik daar gaan optreden. Dus uh, ja, hoe ho ho ho bijzonder is dat dan als Nijmegenaar in jouw stad tijdens de zomerfeesten in Nijmegen te mogen optreden. Ja, ja. Al, uh, Word ik al heel vrolijk van. Ik had het uh, aan Prins Bernard gevraagd of ik het niet bij de Formule 1 in Zandvoort mag doen. Ja, dat, uh, dat, uh, dat uh, daar ging hij niet mee akkoord? Nee, ik heb nog geen antwoord. Dus het is nog steeds geen nee, maar we okay. ja, moeten afwachten. Nou ja, uh, weet je, het is uh, sowieso <lacht> natuurlijk uh, uh, ja, voor nu uh, de laatste uh, in Zandvoort natuurlijk. Ja, helaas wel. De, uh, 2026, uh, ja, dat, uh, helaas is het de laatste. Ja. En wie weet in de toekomst, dat, dat kunnen we niet ja, zien natuurlijk. Ja, you'll never know. Hè? Kijk, Sophie nee. is, uh, is natuurlijk iconisch en uh, ja, Sanford moet eigenlijk op de vroeg in kalender blijven. Maar, ja. Ja. Uh, geld geld en, uh, en sponsoren, daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ja, ja, ja. ja, het moet allemaal blijven bestaan en uh, daar, is, uh, daar is geld voor nodig. En uh, organisatie. Ja, nou ja goed. Als we, wel, als we het ooit ergens kunnen doen, dan uh, zal het ongetwijfeld nog een keer terug gaan komen. Ja, ja dat, uh, dat hoop ik wel. Hey, en uh, Nou ja, nou, deze single uh, ja, gaat uh, best wel uh, goed, moet ik zeggen. Ik, moet, uh, ik mag niet mopperen. Hij wordt uh, door de uh, grote radiostations in Nederland, maar ook zeker door de lokale uh, radiostations uh, goed opgepakt. Ja. Alleen maar positieve feedback. Ja. En uh, ook Spotify, ja. Spotify is natuurlijk niet altijd zaligmakend. Het liefst hebben we natuurlijk gelijk 100.000 streams, maar ja, een utopie om te bedenken. Ja. Uh, maar ik moet zeggen, de, hij, wordt, hij wordt goed ontvangen. Mensen vinden het een, een, een verrassende single en dat vind ik zelf ook. En uh, het, is, het, is, ja, het is anders dan wat er op dit moment allemaal uitkomt. De covers en de, en de feesten, hoe papa tralala muziek komt uit. Ja. Uh, en dat is precies uh, uh, waar wij dan een beetje tegen de raad zijn. En we gaan dus een, ja, wat Hans Aal was en ik van zeggen, een mooi nederpoppen en neerzetten. Ja. En ik denk dat het goed gelukt is. Ja, en het is, is ook. Kan, uh... Ja, op YouTube is het ook te vinden, Ja, Ja, is dat uh, YouTube. Uh, met de videoclip, ook daar heb ik zelf aan meegewerkt. Dus ik heb de tekst zelf geschreven en Hans uh, heeft daar natuurlijk de fine-tuning aan gedaan. Ja. Schrijf jij altijd de tekst zelf uh, alleen? Of? Uh, Nee, de eerste drie singles zijn door Vredeveld en Rusje, die hebben we natuurlijk ook van Yves Berens, Terug in de Tijd, ja, uh, geschreven. Die drie uh, zijn door hun geschreven en deze, uh, dit is eigenlijk de eerste compositie die ik samen met Hans zelf geschreven heb. Oké, okay. met en. Hans Albers. Ja, ja, de man achter Hazen Senior, hij ja, ja. geloofde mij in bloed, zweet en draden. Ja. En uh, ja, dat liedje heb ik samen geschreven voor Keizerslag. Uh, ja, Hans is natuurlijk een echte geborene tover Nijmegenaar, dus ja. Uh, ja, het is gewoon fantastisch dat we dat als twee Nijmegenaar, dus we mogen doen natuurlijk. Ja, heerlijk. Ja, en de videoclip, er zitten natuurlijk beelden met een drone over Nijmegen. Ja. Die heb ik zelf gemaakt, dus ook daar ben ik zelf mee bezig geweest. Dus ik, het is echt wel allemaal een eigen beheer gebleven. Ja, ja lekker. Dus ik ben er, wel, uh, ben er wel trots op. Ja, daar mag, daar mag je inderdaad trots op zijn. Hey, en, en uh, Maarten, heb je nog wat uh, op de plank leggen uh, dat je zegt van, nou ja, dat, uh, we gaan uh, van de zomer een knaller uitbrengen? Uh, nou, ik was eigenlijk met een ander liedje bezig. En die was ook al opgenomen en klaar. moest alleen een videoclip nog voor, Maar dit kwam eigenlijk tussendoor. Dus die andere die is klaar. Die zal ook klaar zijn om te gaan releasen. Ja. Uh, en ik heb nog twee nummers uh, samen met Hans geschreven die we ook nog moeten opnemen. Dus uh, ja, er is nog keuze wat we als eerste uit gaan brengen. Dus, uh, ah, oké. Okay. Dus, uh, dus voor de zomer gaat er nog wat gebeuren. Want ja, als ik op maandagavond bij de Matrix Live live moet gaan zingen, dan uh, moet mijn eigen repertoire natuurlijk wel op orde hebben. Ja, ja, inderdaad. Dus er mag nog wel één of twee liedjes mogen erbij komen. Dus, uh, ja, ga, ga je er nog een IP'tje van uitbrengen of? Uh, nou, het zou leuk zijn een keer een album uit te brengen, maar dan moet ik nog een paar liedjes extra hebben. Ja, dan heb je wel een, een, een nummertje of ja 12, 13 nodig. Ja, ja, nou, zover zijn we nog niet. Maar uh, uh, we zijn wel druk aan het schrijven. Ik heb uh, volgende week met Hans afgesproken. Dan gaan we wat leuke uh, content maken voor de socials. Ja. Uh, dus ja, er gaat wel wat aankomen. Dus ik, uh, ik, ben, ik zit niet stil. Uh, en ik krijg er steeds meer energie van. Want ja, uh, de reacties van op deze single is gewoon positief. En dat geeft natuurlijk energie. Ja. En dat geeft natuurlijk positieve feedback om uh, uh, verder te gaan en uh, ja, nieuwe muziek uit te brengen. Ja, en op de socials, waar kunnen ze jou vinden? Uh, onder mijn eigen naam, Maarten Segers, s dubbel e g r -S, niet, uh, niet Z-E, maar S-dubbel-E. Ja. Uh, er zijn er gelukkig niet heel veel van, Maarten Segers. dus uh, uh, als ze mensen me gaan zoeken, dan vinden ze mij. O ongetwijfeld, ja. Uh, ja, even een vriendschapverzoekje en als ze me willen boeken voor een optreden, gewoon even een persoonlijk berichtje. Ik reageer zelf, want ik regel mijn boekingen allemaal zelf. Ja. Dus uh, uh, mensen heel persoonlijk ze. Uh, persoonlijk Heb je nog wat uit dan? Uh, <laughs> oh ja, naast mijn werk, ik, ben gewoon, ik werk gewoon 40 uur, maar ja. ik maak tijd voor ik maak tijd voor optreden. Dus ja, daar maak echt tijd voor. Top. Hey, en uh, nou ja, dan uh, gaan we jou uh, volgende Sion ook wel achter, uh, afwachten Eerst deze natuurlijk eventjes uh, uh, ja, zijn gang laten gaan, zeg maar. Ja, nou, en dat gaat hartstikke goed. En, uh, ik ben heel blij met jullie, uh, jullie support van alle uh, lokale en uh, grote radiostations. Dus ja, ja, ja lokaal. lokaal. En tegenwoordig is, uh, zijn er geen lokale stations meer. Een streekomroep, hè? Ja, nou, ja, precies. Een beetje, uh, en alle kleinere radiostations maakt alles weer heel groot. He? Ja, ja. Het ja, ja. is een heel effect. Dus, uh, ja, inderdaad. Elke keer als hij gedraaid wordt, word ik er blij van. Dat gaan wij ook weer doen. Als jij hem aankondigt, Maarten, dan uh, ga ik hem lekker draaien voor je. Ja, helemaal super. ga ik doen. Nou, beste luisteraars. Mijn naam is Maarten Segers. En dit is mijn laatste nieuwe single. Die liefde staat op mijn lijf geschreven. Dankjewel, Maarten. Ja, graag gedaan. Hey, ik wens jou een goed weekend. En uh, ja, tot de volgende. Zeker tot de volgende keer, hè. Bedankt, hè. Hoi, hoi. Ik zocht het geluk, maar wees niet waar. Tot jij verscheen en alles werd beduidelijk daar. We liepen langs de waal, de stad Sinds dat moment zie ik de toekomst in jouw gezicht. En ik weet, wat er ook gebeurt, jij bent de reden dat mijn hart weer. In Nijmegen heb jij mij alles gegeven En ik zing het uit, steeds harder en steeds meer Die liefde staat op mijn lijf geschreven We dansen die nacht, we gaten de tijd De wereld was van ons, we waren alles kwijt voor muziek de hemel lacht Met jou begint voor mij een nieuwe dag Elke nacht En ik weet hey. Wat er nog hey. gebeurt hey. Jij bent de reden dat mijn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 In Nijmegen heb jij mij alles gegeven Ja, de liefde staat op mijn lijf geschreven. Maarten Segers hier bij ZFM eh, Zandvoort. En dat allemaal eh, ja, op die 106.9 DAB plus 9a. En natuurlijk eh, op het wereldwijde web via www.zfmartiesten.nl en uh, ja, we gaan uh, nu een nummer draaien. En uh, ja, deze persoon is 28 maart hier in de studio aanwezig. Natuurlijk bij Zandvoort voor jou. En dat uh, wordt gepresenteerd door uh, Ik Zij de Gek. En natuurlijk Rob Harms en Devin Donovan. En uh, natuurlijk Richard Buitendijk. En uh, ja, daar hebben we verschillende artiesten hier in de studio aanwezig. Die dus uh, uh, yeah, live uh, wat muziek uh, teweeg gaan brengen. Waaronder Emil Baars en uh, Femke uit uh, Friesland. En ja, en nog uh, meerdere mensen uh, die hier in de studio aanwezig zijn. Dus 28 maart, zet hem in je agenda. En uh, dan zijn we er van 2 tot 7 uur. Dit is Michael. En het maakt niets uit. Het maakt niets uit wat jij nog zegt. Het maakt niets uit wat jij nog zegt. Wat jij nog zegt Ik heb jou alles gegeven Het is nu al, oh, al, oh, over en voorbij Zo, nou, dat was je dan. 28 maart hier in de studio aanwezig, Maiko. En het maakt niets uit, en dat helemaal uit, dat uh, verre Hengelo. Hey, uh, ja, ik, ik heb een, uh, ben eventjes bezig, spit in de oude doos. En uh, ja, gezien met uh, de, ja, deze tijd eigenlijk. Hey, waarbij de wereld eigenlijk een beetje in brand zat, uh, dacht ik van, nou, dit is wel een uh, juiste uit uh, 1985. En dat is uh, samen met Bonnie, José en Ron Brandstede. En zij hebben het over waarom. En uh, ja, het betreft natuurlijk wel een, uh, een uh, kleine uitvoering die live, uh, ja, toen destijds werd gespeeld. Na bijna 2000 jaar zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. En de mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we nog steeds geen respect voor elkaar op kunnen brengen? In al die jaren... Is er nog nooit iemand geweest die die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden? van uh, Waarom Bonnie, José en uh, Ron zeiden. We gaan eventjes naar iets anders en dat wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. Jij wilde een plaatje horen van Tom Jones en uh, The Art of Nose. En Kiss. have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby.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 Jones. En langzaam wordt het zomer met Monique Smit en Tim Dousma. Ik zou zeggen, blijf wel lekker bij, want uh, ja, we gaan zo nog eventjes bellen met iemand. Uh, we kijken over een klein aantal, uh, paar minuutjes na deze plaat. Adem uit. Stik je handen uit je mouw en ga naar buiten. Zet je tanden in vandaag en dag en uit.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 Stop, voor stop, vooruit, vooruit, stop, voor stop, naar de zo.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 was je dan voor jou, onze eigen EF en, en dat allemaal, uh, ja, hier bij ZFM op die 106,9 en DHB Plus 9a. En natuurlijk wereldwijde web via www.zfmartiesten.nl En dan kunt u kijken in de, in de studio. Of, uh, ja, luisteren. Zoals uh, Erik, een hele goede avond. Goedenavond. Erik van Klinken, de derde helft. Ja. De derde helft, Ja. <laughs> ja. Ja, nou ja, ja, wij zijn ook een beetje in de derde helft. Want uh, ja, nog een uh, kwartiertje dan uh, gaan we ook weer uh, inpakken. Dus ja. Dan een biertje pakken. Ja, toch? Hey, um, ja, toch? ja, heerlijk. En uh, jij ja, gaat het ook doen, of? Uh... Uh, ik heb een hele drukke dag gehad met. Uh, ik, ik heb ook een bedrijfje met uh, ballonnendecoraties. Dus ja. ik, uh, ik heb wat feesthalen moeten aangedreven vandaag. Ja. Okay. Ik zit nou net even lekker in de jacuzzi buiten en ja. dan uh, ga ik weer omkleden en dan moet ik vanavond weer erop uit. Ah, oké. Okay. Dus uh, dan moet je eventjes een optreden ja. verzorgen. Ja. Hé, hey, en ja, deze single, de derde helft, uh, ja uh, dat, dat, dat heeft met voetbal te maken, hè? Uh, ja, ik sta in heel veel voetbalcatenus, uh, treed ik op en... Uh, ja, ik ben Stef vorig jaar tegengekomen in, uh, in, uh, in Turkije met ja. de muziekreis van uh, Lucas. En ik ken Stef al, ja, al heel wat jaren en had er goed contact mee gehad. En uh, ik zeg: Joh, ik zeg Stef, ik loop al, al een paar jaar in het hoofd met het idee om een, uh, om een soort kantinelied uh, uit te brengen. Ja. En uh, oh, ik zeg: Erik, dat, uh, dat is een goeie, dat is er ook nog niet. Ik zeg: Nee, alles gaat over de kroeg en over de zon en over de liefde. Ik <laughs> zeg. Ik zeg maar soms soort lied is er niet. Ja. En uh, nou, uiteindelijk was de derde helft van het titel was, uh, was heel snel bedacht. En uh, ja, uh, zo, uh, zo zijn we een beetje gekomen. Ja, want uh, nou ja, uh, Stefan, jij kent elkaar heel goed? Ja. Oké. Okay. Dus net, ja. nog net geen buren? Uh, nee, nou ja, ik, uh, hij woont in Kamp en ik in Emmen, dus dat is ook niet ja. zo ver van nou, elkaar. Maar we komen elkaar uh, regelmatig een keer tegen bij de optreden. Ja. Ja. Dus uh, ik hadden wel uh, ook telefonisch en via de app altijd wel contact met Stef, dus... Uh, ja, en uh, dus, uh, deze, uh, deze single dus opgenomen bij uh, Stef Echo Music? Ja, nou, ik, ik ben ook... Ik heb, uh, december ook een uh, platencontract getekend uh, bij, uh, bij Stef, dus ja. ik, zit, uh, ik zit nu ook op zijn label. Ah, oké, okay. oké. Okay. Ja. Top. Ja, en, uh, en uh, dus, dus een... Uh, ja, je gaat een leuke samenwerking tegemoet. Ja. En uh, jullie schrijven ook samen, of... of uh? Nee, ik kom niet verder van uh, laag bij de grond schudden met die cons en uh, draai maar in de <laughs> Ah ja, dat kom ik niet. Dus, ja, uh, nee, nee. Je weet dat het ook een hit kan worden, hè? Ja, maar die kwaliteit <laughs> heb ik niet. Nee. Ik ga, uh, ik ga, er 26 maart ga ik weer met Stef we naar Randy Watseels en dan gaan we mijn nieuwe single uh, insingen die ik uh, nog die wat gemaakt. En oh. uh, vind, ik, vind ik wel leuk. Dat is eigenlijk ook voor het eerst dat ik dat meemaak. Ik, ja. uh, ik zit er van uh, A tot en met Z bij wanneer de hele productie gemaakt wordt. Dus, ja. uh, dat vind ik ook heel interessant. En dan, uh, ja, die staat dan gepland voor september. Oké, okay, oké. Okay. Hey, en, uh, ja, hoe, hoe ben jij zo in, de, in het vak gerold, dan? Van de, hoe, hoe lang zing hoe lang je al? Uh, hoe lang ga je al mee? Ja, of twintig. Ja, en, en, en ooit... Uh... Ja, voor mijn feestjes pak ik altijd weet je, karaoke-avond pak ik altijd ja. de microfoon en uh, een biertje op. Ik het microfoon niet afgeven, altijd doorzingen. Ja. Okay. En toen heb ik... Uh, ...in de kantine bij WKE, bij ons in Emmen. Daar heb ik uh, een paar keer gezongen. En zo denk ik, ik kreeg, uh, kreeg een telefoontje van Carlo Rulas van uh, Viking Entertainment... ...dat ik uh, in het voorprogramma wel bij uh, Jan Smit in Delft Ja, oké. Okay. Dus, uh... uh, nou ja, dus dat heb ik mij gedaan. En niet weten dat ik daarvoor 3000 man moest staan. Dus ik werd direct voor de leeuw geworpen. En uh, nou, ik, uh, ja, ik, kn ik, ik, ik knakte door mijn hoeven. ja. ja. Maar uh, ja, uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk is het zo een beetje begonnen. En uh, ja. eigenlijk geluk gehad met mijn eerste single, dat was Stop die Trein. Die, ja, dat uh, moet uh, toch ja. moet een geweldig gevoel zijn geweest, dan denk ik. Ja, absoluut. En zeker als je direct bij je eerste nummer direct al, uh, de, de, de, direct al een, een, een hitje voor je blijkt te zijn voor de rest van, uh, van, wat over... van je leven. Ja. Ja. Ja, het is overal een Stop die Trein waar ik moet zingen. Ja. En uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Nou, ja, top. Hey, en ja. Uh, ja, ja, nog, gaat, er nog, gaat er nog iets bijzonders gebeuren in de aankomende tijd? Uh. Nee, gewoon, uh, ik, ik, ja, weet je, ik ben niemand, ik kijk niet meer terug. Ik kijk niet vooruit, maar dat helpt ook niet. Uh, ik leef vandaag. En, uh, ja, morgen zien we wel. Ja, en dan ja. ik zie morgen wel weer wat er komt. En, uh, we, we gaan lekker op dezelfde voet verder. Het gaat al twintig jaar goed, dus ik neem aan dat uh, de komende tijd ook uh, goed blijft gaan. En de uh, aftredens lopen lekker door. Dus... Ja, hey, en ja. Waar, waar, waar kunnen mensen jou volgen op de socials? Uh, Insta, Facebook, TikTok, uh, LinkedIn, stijg zelfs op. Uh, ja, over, en, en natuurlijk mijn website Erikverklinker.nl Ja, en uh, TikTok verwend, uh, TikToker of... Uh... Nee, ik moet ook elke keer aan mijn zong vragen van Daan, hoe moet ik dit doen en hoe moet ik dat doen? Want ik ben helemaal niet Niet in thuis, nee. Nee, vroeger wel. Maar ja, het zal ook met leeftijd te maken hebben met interesses. Maar ik moet elke keer aan mijn zong vragen van, god Daan, moet ik even weer een keer een filmpje erop zetten of Nee, daar krijg ik er wel bij. Nou maar goed, dat heb ik ook Erik. Ja, wat dat betreft, ja. Gaan wij een beetje achterlopen. Ik, vroeger, <laughs> ik weet nog dat ik vroeger mijn eerste pijoneerszitje kocht. Nou, ja, ja, ja. Ik werd smorgens wakker met de muziek. Ik wist hoe ik hem in moest stellen. Uh, als wekker. En ik wist alles en, en nou. Ik, ik, ik heb er ook geen interesse meer in. Nou, ja, ik, ik weet toch dat we gewoon een hele toren in de huis huiskamer hadden staan. Met een paar enorme speakers. Ja, zo'n blok op <laughs> elkaar. Die blokjes op elkaar. Ja. En er, en er zat ja. er nog een pick-up boven, ja, ja, ja, ja, ja. boven. Ja, ja, ja. een pick-up van. Ja, <laughs> ja, nou, ja. Ben je dan wat ouder als mij? Want ik had daar direct alleen mijn een CD-speler. Ja, die had ik toen nog niet. Maar oh, oké. Okay. Ik, ik heb wel een van de eerste gehad. Dat, uh, met zo'n hele enorme grote koelblok achterop. <laughs> ja, en dat volg mij En vroeger ook gehad in mijn jeugd. Ja, dat, uh, dat je was. Ik zat nog met cassettebandje. Ook, ja, ja, ja, ja, ja, dat had ik nog... Ik nou, luisteraars zijn die zeggen, van het cassettebandje, maar een cassettebandje. Ja, ze zijn toch weer een beetje langzaam ja. ook gaan terugkomen in de cassettedeks. Ja, net als, net als met de pick-up, hè? Ja, ja, ja. Ah, ja, het is leuk voor de hobby. Ja, absoluut. Ja, ja. Hé, hey Erik, wat kunnen we nog meer verwachten? Wanneer gaat er nog wat nieuws uitkomen van de zomer? Uh, nee, van het zin, nee. ik denk dat ik, uh, want deze plaat, hoop ik, blijft nog een beetje, want hij staat overal nog heel hoog in de playlisten. Ja. Ondanks dat er heel veel nieuwe muziek uitkomt. En ik gok een beetje erop dat hij, dat hij uh, uh, blijft draaien, omdat het uh, WK-voetbal er natuurlijk ook aankomt. komt ja, klopt. Uh, ja, een wedstrijd van het Nederlands elftal, en als we, als we dan gewonnen hebben, dan uh, is het weer tijd voor de derde helft. Zo is het. Gaan we daar naar uitkijken? denk september, dat de eerste volgende kaart weer uitkomt. Ah, oké. Hé, Erik, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem nog snel even draaien voor de klokken van 7. Nou, en voor de luisteraars die vanmiddag hebben gesport, ik hoop dat jullie genoten hebben voor de derde helft. En voor de mensen die morgen gaan sporten, heel veel plezier met de derde helft van Erik van Klinken. Hé, Erik, dankjewel. En tot de volgende single. Oké. Hé, dankjewel hè. Goed weekend. Succes vanavond. Hoi, hoi. hoi. De wedstrijd is begonnen, de spanning stijgt, het zwee dat breekt me uit. We knappen voor de punten, dus dat betekent volle kracht vooruit. En als het even tegen zit, denk dan alvast aan feest in de kantine. De derde helft is waar het allemaal om draait, samen met je vrienden. De derde helft is elke week. Bovenop boven op de tafels en de dopjes schieten van de fles. Of we nu winnen of verliezen, we voelen ons verbonden met elkaar. Ons hart dat klopt voor de club het hele jaar. De laatste paar seconden, die tikken erg langzaam van de klok. Laatste schot op doel, die nog even door de kippen wordt gestopt. De scheidsrechter is een klokje, het is tijd en blaast dan voor het eindsignaal. De wedstrijd is nu echt voorbij, dus gaan we snel naar de kantine allemaal. De derde helft is elke week ons grootste succes. De kratjes bovenop de tafels en de doppel. Gedragen van de fles. Of wonen, winnen, of verliezen. We voelen ons verbonden met elkaar. Ons hart dat klopt voor de club het hele jaar. Volume knop op tien. De bruine fruithal gaat weer in het rond. Een moppi was gedapt. De rollen van het Lachen op de grond. Hier is nog echt. Het gevoel van samen zijn Ons club, ja, dat is ons heilig Want dit is ons domein Elke week ons grootste succes. De kratjes bovenop de tafels en de dopjes die schieten van de fles. Of we kunnen winnen of verliezen, we voelen ons verbonden met elkaar. Ons hart, dat klopt. Ja, dat was hij dan Erik van Klinken in de derde helft. Zo, dat zit er weer op. Waren weer twee uurtjes uh, entertainer voor jou Ik zou zeggen, iedereen geval voor iedereen. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en natuurlijk een uh, heel goed weekend. En uh, wees een beetje zuinig op elkaar. Volgende week zijn we er weer. En dat uh, met Mike Nieuwenburg hier in de studio aanwezig. Uh, we gaan bellen met Wendy van Hout en Gerrit uh, Bos en Connie. En Delano dunker gaan we natuurlijk bellen. Vanwege zijn nieuwe single. En uh, ik zou zeggen tot dan. Een goed weekend. Bye. Ja, en vergeet natuurlijk niet uh, 28 maart in je agenda te zitten. Van 2 tot uh, 7. Natuurlijk uh, zandport voor jou met diverse artiesten hier in de studio aanwezig live. En uh, ja, het wordt een heel leuk spektakel weer. Dus uh, zaterdag 28 maart van 2 tot 7 zandport voor jou.